Een uur. Renate Kok met het NOS-journaal. In de beeld is inmiddels het grootste deel van de boeren gearriveerd die meedoen aan het protest van Farmers Defence Force. Vanaf half twee wordt er actie gevoerd in de buurt van het hoofdkantoor van het RIVM. De eerste boeren melden zich daar al om tien uur vanmorgen. De veiligheidsregio Utrecht verwacht vanwege het protest grote drukte in de regio en waarschuwt weggebruikers daarmee rekening te houden. De boeren hebben vandaag uitgeroepen tot landelijke actiedag tegen het stikstofbeleid van de regering. Het protest duurt tot eind van de middag.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 over wat ze nu zelf willen doen. Omdat het steeds drukker wordt op de Beverwijkse Bazaar... moeten bezoekers vanaf komend weekend mondkapjes dragen. De organisatie komt met dat dringende advies... nu het aantal coronabesmettingen weer toeneemt. Medewerkers en kraamhuurders zullen samen met BOA's... bezoekers gaan aanspreken op het dragen van die mondkapjes. De organisatie zegt ook te overwegen om delen van de markt af te sluiten... als het besmettingsrisico ondanks de mondkapjes toch te hoog lijkt. Twitter heeft duizenden accounts verwijderd die complottheorieën verspreiden. Voor nog eens 150.000 anderen komen er beperkingen. Het gaat om Twitter-accounts die worden gelinkt aan QAnon... een netwerk waarin onder meer theorieën rondgaan over samensweringen tegen president Trump. Volgers claimen ook dat leden van de Democratische Partij achter criminele netwerken zitten. En tweets van qanon aanhangers zijn in het verleden ook gedeeld door Trump zelf. Twitter zegt dat het verspreiden van dit soort theorieën ook offline schadelijke gevolgen kan hebben. En daarom grijpt het bedrijf nu in. Het weer zonnig, later in het noorden meer bewolking en regen, maximaal 22 ZFM. Verkeersupdate. Het is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 U helpt ons al met 1,85 euro per maand. Ga daarom nu naar Dierenlot.nl. Dierenlot.nl Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. Hits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 See Holo 7, de hits voor jou.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 Het muziekmuseum. Kijk ook op het muziekmuseum. With, with this thing Makes, Makes my heart Vrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week een rondleiding langs week 29. En dat is de week waarin Slovenië bij opgravingen in een vallei bij de Indrijka-rivier... op 18 juni 1995 het oudste instrument uit de geschiedenis wordt gevonden... Het gaat om een naar schatting 45.000 jaar oud snaarinstrument... gemaakt van een bot van een beer. Hierin zijn in de lengte vier gaten ingebracht. Men denkt dus dat daar snaren in gezeten hebben. Maar dat is lang geleden dus. de muziek waar we mee begonnen was niet zo heel lang geleden van Buddy Holly. Samen met Sonny Curtis, Don Gess en Jerry Ellison... zijn ze op 22 juli 1956 in de Bradley Barnes Studio in Nashville... om voor Decca enkele liedjes op te nemen. Het zijn I'm Changing All Those Changes, Girl On My Mind... Rock Around With Olivie, That'll Be The Day... en het nummer wat we net hoorden, Tingaling... Op DECA wordt That'll Be The Day en Rock Around With V als single uitgebracht. De groep wordt op het label vermeld als Buddy Holly en de Three Tunes. De single wordt geen hit. En nadat Decca het contract met Buddy Holly in november 1956 ontbindt... komt hij onder contract bij Brunswick. Voor deze maatschappij neemt hij op uh, 25 februari 1957... in de studio van Norman Petty in Clovers in New Mexico That'll Be The Day opnieuw op. Deze versie bereikt op 23 september 1957... de eerste plaats in de Billboard Hot 100. Ja, hoe is het mogelijk, hè? Het liedje voor de tweede keer opneemt dat het dan wel een grote hit wordt. Goed, muziekvrienden, we hebben dadelijk een auto op 40 uit week 29. Het jaar ga ik nog niet vertellen. Het is in ieder geval wel het geboortejaar van Frans Bauer. Dat kennen we natuurlijk allemaal. En Inge de Bruin, Nederlandse zwemster... Op nummer 1 in die top 40 staat een one-hit wonder van een Algerijns-Franse muzikant. Tijdens zijn studie in Brussel nam hij met de Belgische producer Jean Huigmans dit liedje op. Het is een duet en hij zingt het samen met de Belgische zangeres Evelien de Hazen. Zeg maar helemaal niks. En verderop ook nog het nummer Feelings van Maurice Albert uit 1975. Het blijkt gepikt te zijn van een nummer uit 1956. Ook André van Duin neemt het op als het nummer File. Maar wat was het origineel? En hoe hoog was de boete voor Maurice Albert om uh, te betalen voor het plagiaat? Want hij werd aangeklaagd, zeker. Nou, het ging om duizenden euro's, zeker. We gaan het verhaal dadelijk helemaal vertellen. En we hebben dadelijk ook nog een Groningse zanger... die al jaar op nummer 1 staat in de alle Goud hitparade van Radio Noord. En natuurlijk, muziekvrienden, langspeelplaat van de week, ook deze week weer. Het is uh, een debuutalbum uit 1972 van een artiest uit Tulsa in de Verenigde Staten. Hij kon het album opnemen omdat Eric Cletten een jaar daarvoor een hit had met de compositie van hem. En van de Royalties kon hij dit album bekostigen. Goed. Oudste nummers uit 1951. We gaan er zo meteen naar luisteren, maar we gaan eerst naar de Beatles. En namelijk naar donderdag 18 juli 1963. Ladies and gentlemen, The Beatles! De Beatles! The Beatles. Yeah. She's got the, the devil, devil in her. Met z'n allen in het openbaar vervoer stappen, dan zouden er vanzelf wel genoeg bussen, trams en treinen komen. Zo kan het in ieder geval niet doorgaan. Beter op openbare wielen dan in een elle lange file. Who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 tomorrow. Good night, Don. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California dew is just a little heavier than usual tonight. Really? From where I stand, the sun is shining all over the place.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 just singin', singin' in the rain, dancing in the rain. In de MGM-studio in Hollywood wordt op 17 en 18 juli 1951... de beroemde scène voor Singing in the Rain met Gene Kelly opgenomen. Na de opname is de acteur en danser nog dagenlang verkouden. Gene Kelly speelt in deze bioscoopfilm Don Luckwood. Andere rollen zijn voor Donald O'Connor en Debbie Reynolds. Singing in the Rain wordt geregisseerd door Stanley Dunnen en Gene Kelly. Nou, heb je dat water gezien in die studio ongelooflijk? Kijk het maar eens terug op YouTube. En daarvoor muziekvrienden natuurlijk muziek van de Beatles. Zij beginnen op 18 juli 1963 in de EMI-studio's aan de Abbey Road in Londen... aan de opname van hun tweede album, With The Beatles. You Really Got A Hold On Me van Smokey Robinson is de eerste track die op de band wordt vastgelegd. En I Wanna Be Your Man op 12 september 1963, het laatste nummer wat ze opnemen... Op 17 oktober 63 wordt de laatste hand aan het album gelegd... als de Beatles nog enkele gitaarpartijen aan You Really Gotta Hold On Me toevoegen. With the Beatles wordt op 22 november 63 uitgebracht... Op deze LP staan zeven liedjes van John Lennon en Paul McCartney... en één van George Harrison en zes covers. De LP van de Beatles wordt geproduceerd door George Martin. En de hoestfoto wordt genomen door Robert Freeman. Het nummer wat wij net hoorden, Devil in Her Heart... is een nummer gecomponeerd door Richard Drapkin. Het nummer werd al in 1962 door de meidengroep The Danes tot een grote hit gezongen in Amerika. George Harrison doet de uitvoering van de Beatles de lead vocals. Ze nemen het nummer op op 18 juli 1963. Dus voor het album With The... Beatles en het komt terecht op kant 2, het vijfde nummer. Ja, had je vroeger Moet je plaat omdraaien. Muziekvrienden straks langs bij plaat van de week, debuutalbum uit 1972 van een artiest uit Tulsaak, zei het al, in de Verenigde Staten. Hij kon dit album opnemen omdat Earl Clapton het jaar daarvoor een hit had met een compositie van hem, After Midnight. Van de royalties kon hij het album bekostigen. Ja, waarschijnlijk weten we het nu al, hè? Goed, dadelijk dus die oude top 40. En aan die top 40 is altijd een tipparade gekoppeld. En we gaan alvast een liedje draaien uit die lijst. Dit is de tipparade. Nummer 28. Voordat we naar die langsbolplaat van de week gaan... tipje van de sluier van de top 40. Liedje uit de tipparade. Nummer 28. Dr. John heet eigenlijk Malcolm John Rabanek. Hij is singer-songwriter en pianist... Met dit liedje stond hij zes weken in de tipparade. Het kwam nooit in de top 40 terecht. In de jaar 60 is hij lid van het collectief The Wrecking Crew, een groep studiomuzikanten uit Los Angeles. Dit was dus zijn enige single. I've been in the right place, but it must have been the wrong time. I've said the right thing, but it must have used the wrong line. I've been on the right trail, but it must have used the wrong call. Doesn't need a little brain, salad surgery. I <laughs> got your cue of my insecurity. I've been in the wrong place? But it must have been the right time. Nummer 28 in de tipperade week 29-1900. Nog wat. Hij was in de tijd uh, lid van dat uh, muzikantencollectief... de Wrecking Crew, die uh, muziek inspeelde in de studio... voor als onder andere Sonny and Cher en Kent Heat. Hij overleed op 6 juni 2019 en werd 77 jaar. Muziekvrienden. Ja, de langspeelplaat van de week... Ik vertel het je al, het is een uh, album wat de componist en uh, muzikant kon opnemen omdat hij uh, geld had verdiend met het uh, nummer wat uh, hij had gecomponeerd en werd uitgevoerd door Eric Clapton, het nummer After Midnight. Het gaat hier om J.J. Kill en zijn debuutalbum uit 1972, Naturally. J.J. Kale is een Amerikaanse singer-songwriter en gitarist... en wordt geboren als John Weldon Kale in Oklahoma City op 5 december 1938. En hij overleed op 26 juli 2013 op 74-jarige leeftijd aan een hartaanval. Hij was het bekendst dus vanwege die twee songs die Eric Clapton coverde... After Midnight, maar ook dus Cocaine... Hij was een van de bekendste vertolkers van de Tulsa Sounds, J.J. Kale. Dat is een mix van rockabilly, rock'n'roll en blues. Naturally is dus zijn debuutalbum en werd uitgebracht in 1972. Kale bereikt met deze LP de 51ste plaats in de Amerikaanse hitlijst. Ook twee singles van het album worden hits. After Midnight en Crazy Mama komen beide in de Billboard Hot 100 terecht. Zijn handelsmerk was het zogenaamd Late Back zingen. Daarnaast was Kale door zijn diensttijd bij de luchtmacht handig met elektronica... waardoor hij zijn eigen muziek produceerde en zijn opname een specifieke sound gaf. Onderdeel hiervan was het dubben van de zang. Naturally bevat twaalf songs, allemaal door J.J. Kale geschreven. Opvallend is dat op het nummer Call the Doctor een eenvoudige drummachine werd gebruikt. De meeste muzici wisten in 1972 nog niet eens van het bestaan af van zo'n apparaat. Veel nummers van deze plaat worden gecoverd... door bijvoorbeeld The Stones, Leonard Skinner... en Dr. en The Madison Show. Een bijzonder album met ijzersterke songs. Daarom de langspeelplaat van de week... Naturally van J.J. Kill uit 1972. De langspeelplaat van de week... Hier de nummer van kant 1, Woman I Have. Van de langspeelplaat van de week. Deze week een album van J.J. Kill uit 1972. En het album heet Naturally. Muziekvrienden, het is weer zover. We hebben een oude top 40 gevonden. Eentje van lang geleden. Week 29 om precies te zijn. We zappen er langs richting nummer 1. En uh, we beluisteren alle liedjes tot en met uh, nummer 11. Dan lees ik de top 10. We draaien de nummer 1 in En dan ook nog weer een track uit de langspeelplaat van de week. Ik heb uh, de lijst hier voor mij. Even kijken of er nieuwelingen erin staan. Ik zie er uh, vijf nieuwelingen in deze lijst. Er staan wat Duitsstalige liedjes in. Ook van een Nederlandse zangeres die in het Duits zingt. Ik weet dan niet of dat echt de, de originele single was. Misschien heeft ze dat ook wel in Nederland gezocht. Ik weet het niet. Maar goed, ik stel voor. Laten we gauw beginnen. Want dan komen we er ook achter wat het allemaal is natuurlijk. Hè? Nummer 40 If summer's really coming Then the sun will have we kennen zijn stem en we herkennen zijn stem ook. Julio Bernardo Yousen, Arubaanse zanger, staat op 40 in deze lijst. met Life is on my side. En 39, een wereldhit, zeker. Eentje van Tony, Orlando en Dawn. Tie a yellow ribbon. I'm coming home, Af landen kwam het op nummer 1 terecht. Ongelooflijk toch. Ook in Nederland. Of niet? Nee, Nederland niet. Nee, Nederland haalde het uh, niet. De eerste positie, de oostenpositie wel. In Amerika. Noorwegen, Nieuw-Zeeland. Denemarken, Ierland. Canada. België. Oostenrijk. Nou, gaan we zo even door. Zangrest zonder naam nu. 38. Uh, liefdeslied. Balalaika. Liedje over een uh, gitaar. Ja, wat is het? Snaarinstrument. Moet ik zeggen. Zijn rest zonder naam dus 38. je Daltrey. Giving it all away. Vinden wij op uh... nummer 37. I paid all my juice, So I picked up my shoes. I got... geschreven door Leo Sayer. Wist je dat? Giving it all away, Roger Daltrey, de zanger van The Who. I'm so hurt To think that you'd lie Your love was true And we'd never Never fall Had de grootste hit met dit liedje. Een compositie uit 1954. 61 1961 had zij een hit daarmee. Hurt. Er zijn veel artiesten die het gecoverd hebben. Zoals Alves Presley. So dit is de uitvoering van Bobby Vinton. Het kwam tot drie in de Nederlandse top 40. Eén zelfs in België. En ook in de Billboard Hard 100 kwam het terecht. Dat is dus de eerste nieuweling 36. En uh, 35. de Detroit Emeralds, ken je, die? Ken je die nog? Feel the Need of Me. See how I'm walking, see how I'm talking. No Een trio van drie broers die de Detroit Emeralds vormden. was 35, nu 34. Uit Volendam. En zo heet het ook It's gonna be better als hun eerste single die in de top 40 terecht komt. Bent jou volendam, Mad Duck heten ze. Kees Tuip, Jan Smit, Kees Kroon en Jan Buis. Zo heet ze allemaal, toch? Ook vergeet er eentje. Tom Koning. Ze een vijftal hits. Dit was dus de eerste op uh, 34. Nu nummer 33... Kornijne, geen zelden, geen Ik ben zo blij dat ik de zon geen je hand dan gaan we vandaag ik steeds weer in we straks weer Frank en Mirella. Het grappige is dat uh, Frank uh, regelmatig verschillende Mirella's had. <laughs> ja. Ja, het duo had dezelfde naam, maar de Mirella's verschilden. Dit was uh, de eerste. Mirella Jacobs. En daarna kwam er een Marjan en een Karin en een Francis. Maar ja, hij noemde ze gewoon allemaal Mirella, weet je. Whatever. En nu totaal andere muziek. Lekker harde rock and roll, het waren ze nog niet zo heel bekend. Status quo, nou, wat is... zijn we er al achter uit welk jaar we deze oude top 40 hebben. Week 29, het jaar waarin de Eemshaven door koningin Juliana officieel wordt geopend. Nieuw. Een Italiaans lied. Grande, grande, grande. Maar ja, het werd vertaald naar het Engels. Of het werd daarvan gebakken, zou je denken? Nee, uitgevoerd door Dame Shirley bessie Britse zangeres Als je het hoort dan ken je het wel weer. Dus Never, Never, Never. For whatever you do. En van het gelijknamige album. Julie Bessie never, dus. Never, ja, er is hij al. Never, Never, Never. Graan, de graan, de graan. Zouden we dat ooit eens een keertje moeten draaien? Dit was de eerste nummer één hit van Freddy Breck in Nederland. En ook gelijk zijn laatste. Misschien ook wel zijn beste. Oh, Rote Rosen, rote Rosen, Sagen alles, was ik dir verschweige. Rote Rosen, rote Rosen, Die versprechen, Ich bleibe bei dir. Maar we blijven nog even in het Duitsstalige lied liederen hangen. Met Norbert Berger en Jutta Goessenburger. Oftewel Cindy und Bert. Jeden Sonntag kamen ze herüber. Unsere muzikanten aus Atheid. Jeden Sonntag waren ze ons liebber. Und das können nur wir zwei verstehen. Immer wieder zondags komt die er in We zingen gewoon mee. Tippen tip, tip, tip. Immer wieder zondags 29. En op eh uh, vinden we een wizard. De band van Roy Wood. Roy Wood, we kennen hem ook van uh, The Move. En hij zat ook uh, in die Electric Light Orchestra... tijdens uh, de opname van het uh, eerste album. Ging er al vrij snel uit. Jeff Lee, nam het over. Volgens mij heb ik het verhaal vorige week verteld. Electric Light Orchestra. 27 nu, een liedje van Hot Chocolate geschreven in de tijd door Earl Brown. Deze keer in de uitvoering van de stories. Brother Louie. She was black. Foxy Music op 26. Be Ik ben natuurlijk van Brian Feer. Tweede gedeelte, we gaan hem helemaal draaien. Dus uh, gauw door. Zometeen op nummer 1. Een one hit wonder van een Algrijnse Franse muzikant. Hij neemt uh, met de Belgische producer Jan Huigemans dit liedje op. En hij zingt het samen met de Belgische zangeres Evelien de Haze. Wat zou dat nou zijn? Album Living in the Material World Van George Harrison Give me love, give me peace on earth En over dit lied Gaan we het tweede gedeelte het een en ander vertellen En we gaan hem ook helemaal draaien Dat heeft te maken met het uh, Grote draaiorgel Die we op 80 rond horen Nee, dat komt wel Dat is hem Ja, geen synthesizer of weet ik wat, ze echt mega groot draaien hoor. En gebruikt gebruikte het in het nummer Mammoth. Yes, like today, yeah. Staat op 23, gauw door naar... Uh, 22. Iets wat uh, door uh, Kodak in uh, 1932, nee, 1935 werd uitgevonden. Het liedje van Paul Simon dat heet Kodachrome en Kodachrome dat is uh, eigenlijk een, uh, een film ontwikkeld door Kodak. En ze noemen het officieel een omkeerfilm, dus positief-negatief. Dus je maakt een negatief en dan wordt het afgedrukt en dan is het dus het positief. Dat was een van de eerste kleurenfilms. En een van de meest succesvolle films. Koning <middels> Blundstone, hij treedt nog steeds op. 22, I Want Some More. We gaan het tweede gedeelte, gaan we het liedje helemaal draaien. Vinden ik vind het nog steeds geweldig. Geweldige zanger, vinden we ook nog weer zo. We zijn nog steeds aan het rechter rijtje... De muziek nu uit Engeland, onder andere gecomponeerd door Lindsay de Pol. Samen met Barry Blue. Dancing. Zo heet het ook Dancing on the Saturday Nights. En op 20 de hoogst nieuw binnengekomen op plaat in die week. Week 29. Een klassieker, zou ik je zeggen, zeker. Instrumentaal nummer. Gecomponeerd in de tijd door Peter Green. En het nummer heet Albatross. Italiaanse muziek. Of Duits? Nee, Duits. Blauwe hemel, wolken, schwarze augen, rode wijn. Ja. Een Nederlandse zangeres zingt in het Duits over Italië. Hoe makkelijk kan het zijn? Ze had wat hits, hits in Nederland, uh, moet ik zeggen. Hendrikje Imkabel. Even kijken, ze had uh, hits met uh, Duitsstalige liedjes. Maar Harlequino kennen we natuurlijk. Nederlandstalig liedje, dat was haar grootste hit. Maar verder uh, had ze eigenlijk veel uh, Duitsstalige hits in Nederland. Maar natuurlijk ook in Duitsland. Maar naar deze het voorbeeld. Dat verkocht natuurlijk goed in Duitsland. Groot land. Veel mensen die dan een plaatje van je gaan kopen. 18, Albert West. Hij heeft vast ook wel eens een keer in het Duits gezongen. I only met you just a couple of days ago. I only met you and I want your love. 1962, Genie kan lately uitgevoerd door Albert West. tweede gedeelte gepland. Vind ik vind het leuk plaatje weer terug door Long Toll, Ernie en de Shakers. Ja, Long Toll kwam natuurlijk van de, de zanger Arnie Treffers. Vandaan was een lange, lange vent, zeg maar. Overleed over in zijn 1995. Het vent komt uit Arnhem en hadden in de tijd een aantal hits. Het grootste was Do You Remember? 1977. Dit was een hit van Ervoor. Oh, tipje van de slui. Jaren zeventig muziekvrienden. Maar welk jaar exact? Dat is altijd moeilijk, hè? Ja, dat vind ik ook wel duidelijk. Goed, misschien als je dit hoort, weet je het wel. Suzy Quattro. Bill de Bas, Suzy Quattro. Stoere dame, hoor. Muziekvrienden, dan nu muziek uit Twente. Daar komen ze echt van De Befoens met Arizona. De bevoens dus uit Twente. 14 nu, de achtste hit van de band Sleep In Nederland. Ja, ze hadden echt veel hits. In Engeland nog veel meer. En ze hadden er nog achterna zelfs: Squeeze me, please me! Keiharde muziek uit Engeland. En nu totaal wat anders. When I was young, It made me smile. Van het beroemde album Now and Then... Carpenters moeten dus er de plaat van de week van maken, zeker. Stel dat voor dat we dat gewoon volgende week proberen. Yesterday once more 13 in die top 40. Normaal uit Nederland, Den Haag komen ze. Zo, dat twee hitjes smaakt een beetje muziek. A la de Beatles. hun eerste dit was uh, It's Gonna Be Alright in de tijd. Uh, geschreven door uh, George Cormans. En dit was The Tandem. Kwamen uiteindelijk top 12 in de top 40 terecht. Hun hoogste positie. Nummer 11. En wie is dit? Een Bouzouki. Nee, geen balalaika. Nee, dat is echt een Bouzouki volgens mij toch? Schildhonger. Demis die weet het vast. Elf dus, prachtig wind Demis Hoes als de my love, goodbye. de Veronica Top Ik Vrienden, het is bijna zover. De nummer 1, het gaan we bijna draaien. Die One Hit Wonder. Met die Belgische zangrest erbij. Ja, het is een Engelstalig lied. Goed, eerst die top 10. Maar daarvoor vertel ik je nog even uit welk jaar we deze top 40 hebben. Week 29, 1973. GELACH <tied> Het is echt waar. Nummer 10. We gaan hem draaien. Tweede gedeelte. is een bijzonder liedje. Angeline van uh, Peter en Rockets. Of Angeline, hè, zingt die geloof ik. Nummer 9. One is One van Nick McKenzie. Nummer 8. Easy Boy and We All Pray Together van Greenfield en Cook. Ook al een schitterend nummer. Nummer 7. Hé hey, kom aan. Blijf niet staan. Dimitri van Toren. Nummer 6. ABBA. Ring, ring. Officieel heet ze nog Björn, Benny, Frida en Anna. Nummer 5, Going Home van de Osman Brothers. Nummer 4, Lady Gans, Steelers Wheel, een klassieker, absoluut. Nummer 3, ook een, Albert Hammond, The Free Electric Band. Nummer 2, We Were All Wounded, At Wounded Knee, Red Redbone. En hier is die. Here it is. Het. It's number 1, 1, 1, 1, Nummer 1. Nummer 1. I'm Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. The Music Museum. Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.